...tijd brengt in de ochtend een bezoek aan de verstandelijk gehandicapte jongen Brandon. Dat werd bekend in het tv-programma Pauw en Witteman. De jongen van 18 wordt al drie jaar dagelijks aan de muur geketend in een zorginstelling in Ermelo. Hij komt nauwelijks buiten. Het is een behandeling die voldoet aan de criteria van de zorg, maar de staatssecretaris is er niet blij mee. Veldhuizen van Zanten is van plan met Brandon en met zijn moeder te praten. Volgens een van de medewerkers van de instelling blijft Brandon waarschijnlijk vastgeketend tijdens dat gesprek. Het weer, wisselen bewolkt en wat buien. Later vannacht wordt het droger en zijn er opklaringen. Landinwaarts gaat het 1 of 2 graden vriezen. Overdag zonnige periode en dan wordt het in de middag 2 tot 5 graden. Dit was het ene was Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. If you only knew what the future holds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 control Here she comes to this trashy man And I'm ready To chase it always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 De NVVE schat dat 10.000 mensen per jaar een verzoek voor euthanasie of hulp bij zelfdoding doen. Bij ruim een derde weigert een arts, hoewel dat binnen de wetgeving mogelijk is. In de kliniek kunnen ze wel geholpen worden. Artsen KNMG vindt dat in zo'n kliniek de nadruk... Te...